6 uur goedemorgen, het nieuws met Loder-Roos. De Amerikaanse president Trump wil het verdrag over middellange kernwapens met Rusland opzeggen. 6 uur, 6 uur goedemorgen, het nieuws met Loder-Roos. MM-nieuws. Radio 1. Altijd benieuwd. 6 uur goedemorgen, het nieuws met Loder-Roos. 6 uur goedemorgen het nieuws met Loderos. 6 uur goedemorgen het nieuws met Loderos.